Adonai Adonai Discipelen en geboden van mensen, leerlingen en ze krijgen te maken met geboden. Van mensen. Matthäus 5, vers 17 is een hele mooie tekst om mee te beginnen vanmorgen. Die begint met het woordje meent niet. Meent niet. Een soort eigen mening, maar hij zegt meent niet. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet, oftewel de onderwijzing. Want Torah betekent onderwijzing. Alleen de vertalers van de Bijbel hebben de wet van gemaakt. En de Torah is helemaal niet een wet. Torah is een onderwijzing van God. En uiteindelijk, als je de onderwijzing begrijpt... zeg je, oh, zo moet ik gaan wandelen. Het is zo makkelijk als je de Torah, de onderwijzing begrijpt... dan is dat de weg die ik moet gaan. Meen niet dat ik gekomen ben om de onderwijzing van God... of van de profeten te ontbinden, zegt Yeshua. Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. Over dat woordje vervullen... hebben we in het christendom veel ellende over ons heen gekregen. Want vele christenen zeggen... nou, de wet is nou toch vervuld. En dan zeggen ze, hij is vervuld. Oh, nou kan die weg, ook. we hebben niks meer te doen met de wet. En dat is natuurlijk een hele domme reactie. Want als je zegt, de wet is weg... dat is anarchie. Als je in Nederland zegt, heel de verkeerswet... Aan de kanten mee, ik ga links rijden. En het rode licht betekent doorrijden. Dat hoef je maar even te doen. En dan snap je dus gelijk tot de wet of de uh, onderwijzing of de regels zoals God zegt. doe het zo, want dan kom je tot je doel. Het is alleen maar tot ons doel komen. Meent nou niet, zegt hij, dat ik gekomen ben om de doel van de Torah... De onderwijzing of van de profeten te ontbinden. Nee, zegt hij, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om het tot zijn doel te brengen. Om het tot vervulling te brengen. Dat woordje vervullen is 41,37. En daar spreekt hij over plero. en het is een werkwoord. En dat betekent vervullen of volledig maken. Je zou kunnen zeggen, het maken dat Gods wil, die verwoord is in de Torah, naar behoren gehoorzaam wordt. Hoe vind je zo'n uitdrukking? Want zo staat het erom. Dus als je je laat onderwijzen door het woord van God, dat is de geschreven Torah, die ons door Mozes is gegeven. Dan is het zo dat in de eerste zegt: maken dat Gods wil, neergeschreven in Torah, naar behoren gehoorzaamd wordt. Dat is een beslissing die genomen moet worden en een weg die je gaat. En naarmate dat je verder komt, kom je ook sterker in deze weg te staan. En in de tweede plaats, dat Gods beloften, want daar gaat het om, die verwoord zijn in de Torah en de profeten, werkelijk vervuld worden. En God kan zijn woord alleen maar aan jou vervullen als je de keuze maakt om te gaan doen zoals hij het zegt. En als je die weg gaat lopen die God zegt... kom je uiteindelijk tot het doel wat God met je heeft. Tot een heerlijk leven. Een verwachtingsvol leven. Want we zijn niet zonder verwachting achtergelaten. Hè? We hebben zelfs hoop tot over de dood heen. Waar de wereld denkt... ja, de dood is eindig van alles. Dat is niet waar. Gods kinderen gaan niet dood voor altijd. We zullen sterven en begraven worden... maar hij zal ons opwekken bij de komst van Messias. We zullen hem zien... En we zullen zeggen, hem hebben we verwacht. Hij gaat ons samen maken. Ja, nu zijn we het allemaal door geloof. Maar dan zal de daadwerkelijkheid worden. Dus we kijken verderop. Plero is gewoon het vervullen, het volledig maken. Want, zegt hij in vers 18 in Matthäus... Voorwaar, echt wat ik zeg, meen ik, voorwaar, voorwaar... Ik zeg u... Sterk is dat, hè? Ik zeg, joh hoor... Wie spreekt er? Yeshua. Eer de hemel en de aarde vergaat... zal er niet één jota of titel vergaan van de onderwijzing van God... eer dat alles zal zijn geschied. Is de Torah van God voorbij? Nee. Zoals vele christenen zeggen, het doet veel, wet is weg. Christus heeft hem vervuld. Goh, dus Christus heeft niet gestolen, niet, uh, geen vloeker uitgesproken... hij heeft God niet vervloekt, hij, hij heeft alles gedaan wat goed was... Nou heeft hij de wet vervuld, nou is de wet weg. Je snapt niet dat er zo'n dwaze redenering is binnen onze christenheid. We gaan naar handelingen 3 vers 26. God heeft in de eerste plaats voor u... Durf je hier je eigen naam in te vullen? In dit geval aanwijzend hè, we wijzen naar je, naar u. Nog een keer. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht, dat is Yeshua, doen opstaan. En hem, dat is Yeshua, tot u gezonden om u te zegenen door in ieder uwer, let goed op, af te brengen van zijn boosheden. Hij is gekomen om ons af te brengen van onze zonden. Hij kwam ze namelijk verzoenen. Denk je, mijn God... Mijn zonde verzoend? Ik ben gelijk helemaal rein en wit? Ja, omdat je niet verder zou gaan met zondigen. Je kan wel zeggen, ik heb gestolen. Ik beleid het, ik heb gestolen. Ik geef het terug aan de eigenaar. Huh, nou heb ik vergeving ontvangen. Nu ben ik vrij van de wet. Waar kan ik nog meer jatten? Want dan, Daar gaat het toch niet om? Hè? Maar de gedachte kronkel zit er wel. En soms denk ik wel eens een keer... Uh, hoe evangelischer... en hoe meer zogenaamd geest vervult, hoe groter de problemen en ellende zijn... onder die gelovige medebroeders. Sommigen denken dat elke gedachte die ze maar in hun buik krijgen... tot het een woord van God is. Ze zeggen, ja, maar lieve kinderen, zo spreekt de Heer, zeggen ze dan. Maar dat is eigenlijk buikspreken. Buiksprekers zijn dat. Maar lieve mensen, God... en er is maar één God... in de Bijbel, dat is Yahweh. Hij is de enige waarachtige God. En buiten hem is er geen God. Zelfs Jezus Christus is niet God omdat de christenen geleerd hebben dat binnen de drie eenheid drie onderscheiden personen zijn. Die allemaal op gelijke wijze God zijn. Dat is absurd. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht. Dat is Yeshua doen opstaan uit de dood. En hem, Yeshua, tot u gezonden om u te zegenen. Door een ieder uur af te brengen van zijn boosheden. Dat is het doel. Je moet ze beleiden en ermee stoppen. Zo brengen je... ...van de zondige weg af. En dat kan, want er is een periode geweest... ...dat hij ook geen Sabbat vierde. Je hebt ook nee, het verlangen gehad om je zonde te beleiden... ...en je hebt ook nooit goed geweten... ...tot het dan ook voor God. Dat is heerlijk. Dat is niet zomaar. Daar heeft een hele dure prijs voor betaald geworden. Het bloed van zijn eigen zoon... ...heeft moeten vloeien. Hier komt hij, dat woordje boosheden. 41,89. Kent u het? Poneria... Boosheden. Dat is verdorvenheid. Laagheid. Kwaadwillig. Boze voornemens en verlangens. Dat heeft allemaal te maken met boosheden. Je kan het gewoon terugzoeken. Je zoekt naar het kernbordje in de Griekse vertaling. En dan zeg je, ah, staat dat er? Nou, nou, dan heb ik het wel door om je af te brengen van je verdorvenheid, je verdorven gedachten, je laagheid, kwaadwillige dingen, je boze begeerte, Dat is een weg waar je vanaf kan komen. Vroeger hebben we het precies hetzelfde gedaan. We hadden lust in het kwaad. Maar toen de Heer zich openbaarde, toen zei hij, mijn God, wat heb ik gedaan? Kan ik nog wel vergeving krijgen? Dus als hij de genade God ziet en de vergeving aanvaardt, zeg maar, daar wil ik nooit meer in wandelen. Ik wil nooit meer in de modder. Hij zal je afbrengen van je boosheden. Matthäus 25. Want ik zeg u. Hé, hey, wie was dat weer? Die ik? Yeshua. Yeshua zegt. Indien voorwaarde uw gerechtigheid broeder en zuster niet overvloedig is. Meer zelfs die dan van schriftgeleerden en fariseeën. Zo, dat is een gerechtigheid. Hebben je die mannen wel eens gezien? Met hun enorme mooie pakken. hoeden op? Zo breed. Tchitchits. Die sleepte over de straat. had oh, helemaal geen zin natuurlijk. Ze we alleen maar zo lang te wezen. In een blauw draadje. Maar er zijn nog zoveel joden die zelfs het blauwe draadje niet meer dragen. Die hebben dat blauwe draadje vervangen door een wit draadje. Gewoon niet naar de Torah. De Torah zegt een blauw draadje. Dat is een shiach. Ik zeg hier, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is... Dat is gehoorzaamheid, die moet overvloedig zijn. Hij moet zelfs zo overvloedig zijn, meer dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dan zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Heb ik het gezegd? Nee toch? Zo staat het er gewoon. Yeshua onderwijst de mensen die om hem heen staan. De eerste plaats zijn twaalf discipelen. En daar komen de mensen omheen staan... want die genieten van zijn woorden... want ze horen andere woorden dan van die fariseers... en die schriftgeleerden. Yeshua die breekt ze af bij de enkels... vanwege de arbeid die zij verrichten... van de werken van het kwaad die ze doen. Hij zult het voor zeker niet binnengaan... dat koninkrijk van God. Wanneer gaan we ook weer het koninkrijk binnen? Als je door geharzaamheid gaat wandelen... dan wandel je al door geloof in zijn koninkrijk... Al bij vandaag wandelen we in het Koninkrijk van God. Morgen sterven, oké, okay, er komt een dag, dan zullen we opstaan en dan zullen we met de Heer zijn. In het Koninkrijk van God. Hij zegt, je zal dat Koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Het Koninkrijk der hemelen is hetzelfde als het Koninkrijk van God. Dat is geen onderscheid. Het is ook niet een Koninkrijk wat in de hemel is, want dan zou naar de hemel moeten. En sommige christenen denken dat ze naar de hemel gaan. Maar er is geen mens die naar de hemel zal gaan. Want de hemel is des heren en de aarde is voor de mensen kinderen. Dus als we opstaan uit de dood, leert de Bijbel dat we niet naar de hemel gaan, maar we gaan op de nieuwe aarde leven ontvangen en dan gaan we leven naar Gods wil. Hij zal dat koninkrijk voor zeker niet binnengaan, maar lieve mensen, we gaan het nu al binnen door in gehoorzaamheid te wandelen. Als de mensen onze werken zullen zien, ze zeggen: nou, die, die, dat is vast eentje uit de gemeenschap van God hoor. Want hij houdt de Sabbat, hij houdt de feesten van God. Uh, wat doet iemand allemaal niet? Alles is wat God geopenbaard heeft. Als ik iemand tegenkom in de stad en ik ken hem helemaal niet. En ik zeg, hey, leuk, je, je, je gezicht komt bekend voor, maar ik weet niet precies wie je bent. Nou, we kennen elkaar ook niet, maar het blijkt dat we dezelfde God dienen. Gert, ga je op Sabbat naar de samenkomst? Ja, inderdaad, dat zeg ik ook. Dan zeg je toch ineens, goh, je gelooft ook dat Yeshua de Messias is. Ja, dat geloof ik ook. Ik is hartstikke fijn, een broer van me. De koningskinderen, die zullen elkaar herkennen en daar hun vreugde hebben. Eén ding is duidelijk. Als je gerechtigheid, ik zal hem even laten zien wat het betekent. Die kaiosyne gerechtigheid. Dat is de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Dat is wat God eist. Rechtvaardigheid. De toestand die voor God aanvaardbaar is. Gewoon in gehoorzaamheid wandelen... die is voor God aanvaardbaar. Rechtschapenheid. Het gaat over deugd. Reinheid van leven. Van denken en van doen. Vindt het niet mooi? Het zijn zulke eenvoudige woorden... en vaak denk ik, wat zou dat nou toch betekenen eigenlijk? Hè? Gerechtigheid. Ik heb hele gekke gedachten gehad over gerechtigheid... Ik had wel eens jongens die me pesten en ik was natuurlijk een jongetje wat gauw naar zijn moeder holde, want ik was helemaal geen vechtersbaas. En op een gegeven moment hol ik weg en dan knulletje holt holte keihard achter me aan, om met de meppen natuurlijk. Hij struikelt. Weet je wat ik toen zei? Dan draaide ik om en zei, zo dat is gerechtigheid, dan holde ik gauw weer verder. Maar dat was natuurlijk geen gerechtigheid, maar in mijn denken was dat gerechtigheid. Ja? Had hij tegen een lantaarnpaal aangehold... had ik ook gezegd, zo, dat is gerechtigheid. Maar dat is onze manier van denken. Maar gerechtigheid is heel wat anders. De gerechtigheid in de Bijbel is de toestand van iemand... zoals hij hoort te zijn. En het wonderlijk is, als we door Messias bloed verzoend zijn met God... dan ziet hij ons in Messias Yeshua als volkomen rechtvaardig. Mijn zoon, zegt hij tegen Yeshua, maar ook tegen jou en tegen mij... Mijn dochter, mijn zoon. Fijn dat je in gehoorzaamheid wandelt. En dan roept hij Gabriel en die zegt: Die stuurt wat engelen erop af, tot ze hem kunnen zegenen. Oh ja, ja, engelen zijn gedienstige wezens die uitgezonden worden ten behoeve van hen die het heil beërven. Moet je onthouden. Hij stuurt je engelen op je weg, terwijl je ze niet ziet, maar tot toch je problemen oplossen. Ik denk dat. Uh, He, onze broer en zus een hele kolonne engelen hebben gekregen. En tot eens hebben ze, het lijkt wel weer een, in een warm bad zitten. Alles is opgelost. Inderdaad, God stuurt zijn engelen. Matthäus 23, vers 1. Toen sprak Yeshua tot de scharen en tot zijn discipelen. Hij zegt, de schriftgeleerden en de farizeeën ...hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Hoeveel dat klinken? Is dat goed of niet goed? Ja, je zit te schudden van nee, maar het is goed. Dat is Gods bedoeling. Echt waar. Hij zegt tegen de scharen en tot zijn eigen discipelen, die twaalf... ...de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij u ook zeggen... Doet dat en onderhoud dat, maar doet niet naar hun werken van die fariseeërs en de schriftgeleerden. Want zij spraken natuurlijk precies wat er in de Torah staat. Je moet je naaste lief hebben, zeggen ze dan bijvoorbeeld. En dan zeggen ze tegen elkaar, die Jezus, die pakken we dadelijk, het is over met hem. Yeshua die wekt Lazarus op uit de dood. En dan zeggen ze tegen Jeshua: hij is al vier dagen dood, hij stinkt. Hij zegt, doe open dat graf. En ze doen dat graf open en Yeshua die zegt, Lazarus komt eruit. En Lazarus is opgestaan en hij komt in zijn doeken gewonden nog naar buiten gehuppeld. Toen dat gebeurde, stonden de Farizeeën en de schriftgeleerden daar opgesteld. En toen hebben ze een besluit genomen, we zullen hem doden, zegt hij. Want als dit Israël te zien en te horen krijgt, dan hebben wij niks meer in te brengen. Dan zullen ze hem tot koning verheffen. Je moet het maar eens teruglezen. Er zijn hele uh, speciale dingen gebeurd in die 3,5 jaar dat Yeshua rondtrok in Israël. De Farizeeën en de schriftgeleerden waren echt niet zijn vrienden geworden. Er waren er wel. Nicodemus... Maar die moest heel voorzichtig... ...savonds bij hem komen om de hoek en met hem te praten... ...tot die anderen het maar niet zagen. Lieve mensen... Yeshua die zegt... ...de schriftgeleerden en de fariseeërs... ...hebben zich gezet op de stoel van Mozes. En denk erom, dat is goed. Alles wat ze zeggen... ...doe dat, onderhoud het. Maar doe het niet naar de werken... ...van die schriftgeleerden en die fariseeërs. Want zij zeggen het wel, maar ze doen het niet. Wij kunnen zeggen... ...ja, wij onderhouden de Sabbat... Maar als je weg bent... uit het gezicht van de broeders en zusters... wat we dan doen, weten we niet. Ja, ik ben een kind van God. Ik wil alle dagen in zijn wegen wandelen. En als het s'avonds donker is en niemand ziet... en ze kijken zo'n doel, niemand van kijken. en dan gaan ze naar plaatsen toe... waar je eigenlijk zegt, hoe kan dat nou toch? Yeshua zou zich daar niet bewegen... of hij moest daar het evangelie verkondigen. Doe niet naar hun werken... want zij zeggen het wel, maar ze doen het niet. Wat doen ze wel... Het gaat over die discipelen en het gaat over geboden van mensen. Hè? Onthoud het thema waar het om gaat. Zij binden namelijk zware lasten bijeen. En leggen die op de schouders van de mensen. Die fariseeërs en die schriftgeleerden. Maar zelf willen zij die met hun vingers niet verroeren. Dan komt hij in Matthäus 11, vers 28. Daar zegt Jeshua: Kom nou tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zou je rust geven. Waar denk je nou dat de mensen moe van zijn en belast? Yes. Zonder doen en ongerechtigheid doen. Is echt niet makkelijk hoor. Want je weet wat de weg is. En je kiest ervoor onder het oog van God. Te doen waarvan die zegt doet het niet. En jij denkt het is donker. Niemand ziet het en gaat het doen. Maar je hebt er nooit vrede mee. Niemand van ons heeft vrede. Achteraf gezien over de zonde die hij gedaan heeft. En we zijn blij dat we allemaal aan deze plaats gekomen zijn omdat we ons van die weg bekeerd hebben en zeggen, nee, dat is de weg van God. Die gaan we met blijdschap wandelen. Tegen elkaar hoeven wij nooit te zeggen. hey, ik zie jou maar elke keer niet. Nee, je bent er gewoon. Als mensen andere wegen wandelen, dat kan ook gebeuren. Maar duidelijk is, kom tot mij, zegt Yeshua, als je vermoeid en belast bent van in die moeite, in die zorg, in die ziekte, in die ellende maar te leven. En niet meer verder te kunnen kijken als waar je in zit. Je neus moet omhoog. Neem mijn juk op u. En leer het van mij. Want, zegt hij, ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. Dat opnemen van een juk is iets wat je doen moet. Een juk is een draaghout met twee touwtjes er aan. Daar kun je makkelijk twee emmers optillen die normaal te zwaar zijn om dat in je handen te doen. He? Nou zegt hij, neem mijn juk op je en leer van mij. Dus het heeft met leren te maken. Ik ben zachtmoedig. Ah, ik ben nederig. Dus zijn juk, links zachtmoedig en is nederig. Ah, dat is heerlijk dragen, zegt dat voelt lekker aan. Als de hoogmoedige mensen in je buurt zijn... dan blijken je gewoon nederig en zachtmoedig. Als iemand hatelijk is en bitserig is... omdat Piet dit doet en Jan die doet dat... dan zegt, nou, joh, weet je wel van Piet en Marie... Hè, die hebben ellende, zeggen weet je wel... die zaaien uh, verstrooiing. Die zeggen over die anderen... weet je hoe ze dat noemen? Dat is het werk van de duivel. Het is ziek. Ik zal het je dadelijk laten zien... Als iemand dat doet, een verwarring zenden tussen broeders, dat noemt de Bijbel het werk van de duivel. Wij hebben hele andere opvattingen over de duivel. Wij denken dat de duivel een persoon is die rondgaat, die strijdt tegen God. Maar er zijn hele andere types in de Bijbel. Je zou eens moeten beseffen wat het is. Wat zegt vers 30? Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, zachtmoedigheid en nederigheid van hart, lieve mensen. Dan, dan ga je zo licht door het leven. Die man is altijd vergevingsgezind. En die vrouw, die zus en zo. zo, jongen, wat een liefde zeg. Maar ze moeten ervoor kiezen om in die weg te wandelen. Het is een keuze die je maakt over iets wat je gaat doen. Shema. Kent u nog? Shema Israël. Dat betekent horen en doen. Hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is Amen. één. En de christenheid zegt, ja, wel nee, joh, dat zijn de drie, hoor. Het zijn drie onderscheiden personen, één goddelijk wezen en dat is God. Wat gaat hij nog meer zeggen? We gaan verder met die, die fariseeën. Markers 7, vers 1. De fariseeën verzamelden zich bij Yeshua met sommigen van de Schriftgeleerden. Die van Jeruzalem gekomen waren. Dus hij is ergens onderweg in Nazareth of in de velden van Efreta of waar die ook is. Maar ze komen uit Jeruzalem vandaan, want ze willen toch wel eens even naar de Yeshua luisteren. Want daar hebben ze hele verhalen van gehoord. Die man die maakt zieke mensen van. Hij, hij geneest melaatsen. Een melaatse genezen kan helemaal niet. Die man is onderweg naar zijn dood. En een verschrikkelijke dood. Want het duurt een hele lange tijd voordat elke vinger eraf valt en teen. En het is een verschrikkelijke ziekte. En Yeshua die komt te langs in die raakse mannen. aan die denkt, oh, denk wat gaat die nou doen? En hij sprak een woord. Hij was Messias. Hij moest door het doen van de wonderen en tekenen. De ogen van Israël richten op hem. Want dan kunnen ze niet anders zeggen. Ja, maar dan moet hij de Messias zijn. Je, Mozes die had ooit gezegd. De Heer onze God zal u een man verwekken. Zoals ik, zegt hij. Hoor naar hem. Yeshua is die man. Mozes heeft hem al aangewezen. Mozes werd door wonderen en tekenen in Israël aanvaard als door God gezonden. Israël heeft wonderen en tekenen nodig om tot geloof te komen. Wij het niet, want wij geloven het woord, we geloven in God, we geloven in de Messias. Israël niet. Die moesten door wonderen en tekenen tot verbazing gebracht worden. Dus als Mozes zijn, zijn hand zwerend uithaalt en er weer instoppen en genezen is... dan zeggen de Israëlieten, zo, dat is een wonder van God... Als hij zijn stok op de grond gooit en dan komt de slang uit. En die profeten van Egypte doen het ook. Maar zijn slang vreet die ander op. En dan grijpt hij bij de staart en dan pangt hij zijn stok weer. Nou dat was toch een vertoning zeg, van die almachtige God. Zo kreeg hij gezag, Mozes. Maar ook Yeshua heeft zijn gezag ontleend aan wat hij gedaan had. Maar de farisees en de schriftgeleerden die haten hem. Want zij dachten alleen maar aan hun jobpie. Ze dachten, ja nou als dit even doorgaat... dan gaat iedereen die Jezus volgt, want hij geneest ze allemaal. Waar blijven wij dan? Het was geen koosjere gedachte, echt niet waar. Die fariseeërs verzamelden zich bij Yeshua... en sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine... dat is ongewassen handen hun brood aten... nou, wat zouden ze gedacht hebben... Hé, hey, kijk eens, dat zijn zijn leerlingen. Die staan gewoon met ongewassen handen te eten. Wat een onreinheid. Kent hij de uitspraak of niet? Hij nou, is dan nu moeilijk, hè? Toch hebben de mensen een hele gekke uitleggen erover. Toen zij zagen dat zijn discipelen met onreine handen hun brood aten. Wat hadden die farisees ook weer geleerd? Als je gaat eten? Is je handen wassen? Is dat goed? Ja. ja, natuurlijk. Het is goed om de handen te wassen, anders krijg je verontreiniging binnen. Maar het wil niet zeggen, als je met ongewassen handen eet, dat je er ziek van wordt. Want ook je lichaam heeft een, een weerstandssysteem die dat oplost. Hè? Kijk maar, die kleine kinderen, die kruipen over de straat. En duimen in de mond, dan gaan ze weer verder. Dat is een uh, systeem wat functioneert. Dat sommige van zijn discipelen... ...met onreine, dat is ongewassen handen, brood aten. Zij dachten namelijk dat dat een persoon verontreinigt... ...voor het aangezicht van God. Maar daar had het niet mee te maken. Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden aan Yeshua... ...hé, hey, waarom wandelen jullie discipelen niet naar de overlevering der ouden? Maar zij eten met onreine handen hun brood... Ze zochten iets om Yeshua te pakken. Om hem te vernederen. Om te laten zien dat hij helemaal niet zo goed was. Ja, ze hebben hem zelfs zoeken te doden. Ze hebben hem ook overgeleverd aan Pilatus. Hè? Dus die fariseeën en die schriftglidden... die hadden niet de meest eervolle gedachte... hoe ze met de Messias zouden omgaan. Waarom wandelen je discipelen niet naar de overlevering... der oude... Maar eten zij met onreine handen hun brood. Overlevering. Vind je dat een leuk woord toch niet? Moet je luisteren. Overlevering. Dat is een mondelinge of schriftelijke overlevering van voorschriften. Die de geschreven wet, dat is de Torah, toelichten. En met evenveel eerbied gehoorzaam moeten worden. Met vier vraagtekens heb ik erachter gezet. Want dat is wat de rabbijnen tegenwoordig nog al steeds zeggen. Ze onderwijzen je meer in de boeken van de rabbijnen als in de Torah. Terwijl Mozes degene is die ons de weg van leven wijst. Hebben de schriftgeleerden en de rabbijnen de overmacht gekregen. En die terroriseren de gemeente met hun inzettingen. Met de Talmoed. En er staan ook goede dingen in de Talmoed. Maar er staan een heleboel dingen in waardoor ze eigenlijk een verkeerde weg wandelen. Dus de mondelingen en de schriftelijke overlevering van voorschriften die de geschreven wet, oftewel de Torah, toelichten en met evenveel eerbied gehoorzaam moeten worden, zeggen ze. En daar heb ik mijn vraagtekens achter gezet. Want dat zijn allemaal inzettingen van mensen. Nou, dat moet je vandaag goed vasthouden. We gaan nu praten over inzettingen van mensen. En daar gaan we een paar hele fijne dingen over noemen. Luister maar goed. Markers 7 vers 14. Toen Yeshua de scharen wederom tot zich geroepen had, zeide hij tot hen... Hoort alle naar mij. Hé, hey, dat lijkt wel... Hoort alle naar mij. En verstaat wel. Dus het gaat echt wel over Zmaa. Horen van hem en de uiteindelijk gaan doen wat hij zegt. Niets dat van buiten de mens inkomt, kan hem onrein maken. Zo, zeggen sommigen van het christendom. Wat staat daar Willem? Ja, precies wat er staat. Niets van buitenaf kan onrein maken. Dan kan toch er gewoon een vark opeten. Zo. Nee toch? Wie van u wil nog een vark opeten? Echt niet waar. Dat heeft God in zijn Toraal lang gezegd. Varkens zijn niet voor de gelovigen. Is voor de ongelovigen. Ja toch? Maar hij heeft dadelijk laten zien dat het niet voor ons is. Want God maakt scheiding tussen rein en onrein. En hij heeft voor de gelovigen gezegd. Alleen wat ik rein verklaar, zal voor jullie rein zijn. En wat ik onrein verklaar is voor jullie onrein. Blijf eraf. Hier staat niets van wat buiten de mens in hem komt kan hem onrein maken. Hier hebt hij het niet over varkens eten. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt... dat is het wat hem rij maakt. Het gaat er niet om... over rein en onrijn vlees... want we weten dat we geen varkens moeten eten. Dat is voor God een gril. Dan ga je toch niet aan tafel zitten met je bord en met varkensvlees... en dan ga je zeggen... vader dank u wel gezegend zegt gij... die ons normaal maaltijd zegent. Hij, hij, hij wallacht daarvan. Niets dat buiten de mens in hem komt, kan hem onrij maken. Hey, het gaat hier niet over varkens, over paardenvlees of over rund. Maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, aha, het heeft dus met zijn denken te maken en zijn doen. Dat is wat hem onrein maakt. Wat de mens zegt. Hey, welke intentie heeft hij om een woord te zeggen? Wilde je met zijn woord zegenen of wilde je steken onder water? Het gaat hier, broeder en zuster, over het eten met ongewassen handen. Ga je dan verloren als je met ongewassen handen eet? Heb je niets mee te maken. Maar er zijn inzettingen van mensen die dat verheffen boven. Je zal het eigenlijk gaan zien. Niets dat buiten de mens in hem komt zal hem onrein maken. Hier gaat het met eten van ongewassen handen tot er misschien iets vuil bij je binnenkomt en onrein. Nee, het maakt je hart niet onrein. Indien iemand nou oren heeft om te horen, die hoort het. Kijk, dat vind ik leuk. Je moet dus oortjes hebben om het te horen. Anders maak ik het belachelijk. Nee, je moet oren hebben om te horen. Dat zegt hij tegen zijn discipelen en tegen degene die er omheen staat. Misschien denken ze ook wel, gut, gut, je moet oren hebben. Nou, je uh, moet goed luisteren. Of wat hier, afijn. Uh, je, je kan de redeneringen wel een beetje beseffen die er plaatsvinden. Zelfs die discipelen hadden vragen... Want toen hij, Yeshua, van de scharen thuis kwam... vroegen zijn discipelen hem naar die gelijkenis. Dus misschien hebben ze wel gedacht... zo, dat is een diepzinnige gelijkenis. Nou, laten we onze mond houden. Want we al die mensen tot het ook niet weten... terwijl ze discipelen zijn. Dus dan komen ze thuis en zeggen: nou, nou, moet je het al vertellen. U staat er aan gelijkenis te vertellen... tussen al die broeders en zusters. Maar uh, leg hem nog eens uit. En dan zegt Yeshua... zijn jullie nou ook zo onbevattelijk... Vraagteken. Snap je het echt niet? Begrijp jij niet dat al wat van buiten in de mens komt... hem niet onrein kan maken? Hij heeft het niet over varkens. Hè? Hij praat over het eten met ongewassen handen. Dat was een inzetting waar de mensen moesten leren. Gewoon een menselijke inzetting. Was je handen voordat je gaat eten. Dan kan je ziek worden. Begrijp je nou niet dat wat van buiten in de mens komt... hem niet onrein kan maken? Het gaat over het hart omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik en het ter zijn plaatsen uitgaat. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Vind je dat nou niet simpel, zo'n onderwijzing van Yeshua? We zijn dezelfde discipelen. We staan eromheen. We hebben ook onze opvattingen. Maar hier waren de opvattingen die geboden van mensen waren. Die mensen verhinderden om, om iets te doen. Want die discipelen werden erop aangevallen. Want ze liepen door het veld heen. Ze haalden het korre van het veld. Beetje, beetje dat zo. En eten. Dus met die vuile handen aten ze. En die farizeeën en die schriftgeleerden dachten. Zo, dan die rabbies even pakken. Hé, hey, hé, hey, die, die, die, die, die knechten van jou. Die staan met ongeworst handen. Staan ze? Hè? Wat zijn er voor mannen? Alleen het woord wat Yeshua daarover vertelt tegen hun... Nou, dat is beschamend voor hun. Want ze missen compleet het doel. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Op die wijze. Welke gegeten worden met ongewassen handen? Houd dat vast. Het gaat over gewassen of ongewassen handen. Markers 7, vers 20... Yeshua zei, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Wat uit de mens naar buiten komt. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komt de kwade overlegging. Die mensen denken bij zichzelf iets. Wanneer een eikel, die gozer. Nou, ik mag hem helemaal niet met zijn vrome kop. Ah. Die gevoelens, die hebben we toch ook wel in ons leven. Zo nu en dan, althans. Ik wel. En dan moet je jezelf corrigeren. Dan denk je, ja, zo mag ik niet denken. Je moet luisteren. Want binnenuit het hart der mensen komen deze kwade overleggingen. Maar ook hoererij komt uit ons binnenste. Ik hoef het niet uit te leggen. Maar waar we naar kijken, daar weten we, dat moeten we niet begeren. Dan zeg ik, nee, dat begeer ik niet. Moet je gewoon mee, moet je een keuze maken. Zo, dat begeer ik niet. Diefstal. Nee, wil ik ook niet. Echt niet waar. Ik kan die vent wel doodslaan. Ja, maar moord, is niet... nee, ik... Ik, ik, een moord doe ik niet. Nou, die vrouw van me... Ik ben er goed zat. Echt breuk. Echt. Nee, maar lieve mensen toch. He? Maar het zit wel in je hart... tot je denkt... ik stuur ze terug naar de moeder. Als je even geduld hebt, gaat het erover. over. Hoor. Dan ben je blij dat je ze hebt. Dat is echt waar. Dat is, uh... Maar dat zit soms in een mens. Hè? Heb zich boosheid... List, maar list en bedrog. Het zit in ons. Als we het maar ten, het voor ons eigen doel kunnen gebruiken. Onmatigheid is ook zoiets. Een boos oog. Dat is niet de duivel hoor, een boos oog. Nee, dat zeiden ze van de televisie in de tijd. Dat boze oog. Ik was nog binnen de gifvermeerde gemeente lid En we hadden ook zo'n boos oog in de kamer. Maar dan hadden we heel bijzonder opgelost. Want we hadden ook een kast. En als dan de bezoek was, dan ging die in de kast. En dan ging die kast dicht. gewoon. Weet ja, je, helemaal geen probleem, had je een goed gesprek. Ja, ja. Maar, ja. Het leuke was wel... Als hij dan weg was, ging hij weer uit de kast. stond hij weer in de kamer. Maar als die man, want in hetzelfde dorp hadden we ook de kerk staan... dan kwam die ouderling langs lopen. en zag hij dat hele blauwe gedoe in de kamer. Dus ik dacht, wat hebben ze nou? Nou, lieve mensen, het is allemaal goed bedoeld... Ja, maar het is ook te ver gegaan. Televisie heeft ons ook veel goeds gebracht. Maar er zit ook veel veiligheid in. Nou, doet het niet. Het boze oog gaat om godslastering. Het gaat om overmoed, over onverstand. Hoe krijgt, hè, hoe krijgt de heer al die woorden bij elkaar? Joh? Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten. En maken de mens onrein. Het gaat om die gedachten van zijn hart. Die maken je onrein. Want als je maar voortdurend je eigen vrouw hebt met hetzelfde probleem. En dat de buurvrouw toch mooier is als je eigen vrouw. Maar je doet er verder niks mee. Maar elke keer zegt ze toch mooier. Er komt een dag. Dan ga je ze helpen. Zeg je straatje vegen. Terwijl je het bij je eigen vrouw niet doet. Dus er gebeuren gekke dingen als je een voortdurende begeerte hebt. Want uiteindelijk zullen we onze begeerte krijgen. Wist u dat? Wat je begeert, krijg je. Daarom kun je beter maar begeren datgene wat God je belooft... en het goede wat daarin volgt. Denk hier, ik begeer alles van u hoort. Maar als je de goddeloosheid begeert en de zonde... En de, en de verkeerde dingen waarvan God zegt dat is kwaad... je gaat het krijgen. Weet je het zeker? Je gaat het krijgen. Dat is een principe van de uitspraken van God. Al die slechte dingen komen van binnen... Naar buiten en maken de mens onrein en zijn verlangen zijn onrein en hij gaat krijgen wat onrein is. En ineens is zijn broeder of zuster weg, want ze hebben geen zin meer in het huis van God. Ja, natuurlijk. Jacobus 1, laat niemand als die verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Dat is wel zo laf. Ja, ik ben door God verzocht geworden. Het zou vroom kunnen klinken, maar het is het niet. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. God heeft niets te doen met kwaad. Want God is goed. Hij heeft wel ons het onderscheid laten zien tussen goed en tussen kwaad. En tussen dag en nacht. God kan door het kwade niet verzocht worden. En God zelf, hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Hij denkt dus niet laat ik die Wim Verdeau eens even pakken. Dan zet ik wat voor zijn neus neer. Ja, dat kan hij niet tegen. Dan gaat hij fout. Nee, zo is God niet. God zoekt voor ons allemaal het goede. Hij zelf brengt niemand in verzoeking. Nou, dan moet het de duivel wezen. Denk je ook niet? Is het de duivel die ons in verzoeking brengt? Hij zelf brengt niemand in verzoeking. Maar het is ook niet de duivel. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit uit zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Er is geen duivel die jou misleidt. Nee, je ja, gaat dingen begeren waarvan God zegt dat zou je niet begeren. En je gaat je begeerte erop zetten en je weet dat je je begeerte gaat krijgen. Heer, leidt ons niet in verzoeking. Halleluja, prijs de heer. U zult ons niet in verzoeking brengen. Echt niet waar. Anders zou je God de schuld moeten geven dat hij je in verzoeking brengt. Maar dat staat er niet. Zo vaak iemand verzocht wordt, wordt het door de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. God zegt heel duidelijk, jouw begeerten zijn zonde. Laat je niet door de zonde verleiden, al die dingen meer. God leidt ons niet in verzoeking. Daarna, als die begeerte bevrucht is, dus datgene wat God zegt, je moet het niet doen, je gaat het doen. En zo bevrucht je het, jezelf, ja, dan gaat er een andere wet gelden. Dan baart zij de zonde. Dus die verboden begeerte. Die ga je toe-eigenen. En dat baart in jou de zonde. En als de zonde dan volgroeid is door het te gaan doen. En je gaat het lekker vinden. En je gaat Gods weg helemaal verlaten. Dan leidt dat uiteindelijk tot de dood. Begeerte als het bevrucht is. Baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is. Brengt zij de dood voort. Dat is nou eenmaal zo. Het is maar een hele simpele tekst, maar de Jacobus, die Jacobus heeft zo'n klein briefje geschreven met zoveel prachtige dingen erin. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Markus 7 vers 6. Maar Yeshua zeide tot hen: "Terecht heeft je zaaien van u, wie schriftgeleerden en farizeeën. Daar hebt het mee hè? Terecht heeft je zaaien van u, ...huigelaars, farizeeën en schriftgeleerden, want daar ging het om, die zochten hem te doden. Hij heeft voor jullie geprofiteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Dit volk eert mij met de lippen. Hier gaat het ook niet eens meer om alle leiders, hè? maar het hele volk. Hè? Ja, wij zijn het volk van God. Wij zijn Israël. Ja, wij zijn onze God. En ze spreken uit eerbied de naam niet uit. Ze spreken hem uit als de eeuwige, Adonai. Maar God zegt, je zult mijn naam eren. De tempel is gebouwd opdat de naam van Yahweh in de tempel vereerd zou worden. Maar we zullen dus Yahweh eren. Maar we hebben dus door de traditie, zowel van het Jodendom als van het Christendom, Yahweh niet meer genoemd. We noemen hem de Heer. Met hoofdletters dan wel. Maar het is niet zoals het er staat. Yahweh, j h, -h. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeef, zegt Yeshua, in Malikus 7, vers 7, eer ze mij. Omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Zondag vieren, kindjes dopen, de hele drie eenheidsleer, al die dingen die we uit Rome hebben meegenomen, is gewoon niets. We zijn misleid. Moeten we oordelen over onze ouders? Echt niet waar. Oordeel is aan God. Hij heeft ook gezien hoe ze misleid zijn. Je zou maar dominee zijn en op de preekstoel zeggen... Zo spreekt de Heer gedenkte zondag dat je die heilig. Je zou toch in een keer zeggen, hey, ben je niet goed bij je hoofd? Maar toen dachten we alleen maar, Kop, er staat sabbat. We hebben jaren in de kerk gezeten en we dachten elke keer... Hé, hey, er staat op sabbat eigenlijk? Ja, ja, ja. ja maar dat is zondag. Dat zijn dan de oudste of de dominee. En je geloofde dat totdat je op de dag komt. Dat je zegt, maar de sabbat is de zevende dag. Als kwartje valt. Dus tevergeefs eren ze mij door de zondag te vieren. Maar ze zijn misleid. Dus ze eren God. Maar ze doen het door de menselijke inzetting op een verkeerde wijze. Denk om ons voorgeslacht. Is door dezelfde genade behouden als wij. Door hun gezicht op God te richten, alleen ze werden misleid en ze op dezelfde Messias hebben uitgezien als wij. De Zoon van God, de Zoon van de levende God. Die stierf en die opgewekt werd uit het graf en hij is voor ons gegeven opdat we weten dat we met hem uit het graf zullen opstaan en altijd met hem zullen zijn. We hebben dezelfde hoop en dezelfde God, maar we zijn door geboden van mensen misleid geworden door die tijd. Te vergeefs eren ze mij door zondag te vieren, omdat ze leringen, leringen die geboden zijn van de geformeerden, van de pinksteren en van de charismatici, die allemaal de geest van God schijnen te hebben, maar ze hebben het niet. Want hun woorden zijn niet in overeenstemming met wat God geschreven heeft, of Mozes. Gij waarloos namelijk het gebod van God. En je houdt je aan de overlevering van mensen. Het lijkt wel of de Messias het erin wil slaan. Want zo gaat het ook in Israël. Ze hadden er genoeg rabbijnen met allerlei opvattingen. En dat is nog steeds zo. Er komen nog steeds rabbijnen naar Nederland toe. En mensen zitten er naar te luisteren. Zij die er 100% mee eens zijn dat ze Yeshua gedood hebben. Want het was een ophitser in hun oog. Maar toen hij opgestaan was uit het graf. Toen moesten ze gouden roddel vertellen van de discipelen. Die hebben zijn lijk gestolen hoor. Hij is niet opgestaan. Die leugen die gaan door tot op de dag van vandaag toe. Gij verwaarloos het gebod Gods en je houdt je aan de overlevering van mensen. Dat geldt zowel voor Jodendom als voor christendom. We moeten daar vanaf. Hij zeide tot hen: het gebod van God, gedenkt de stelt Gij wel vrij, buiten werking door jouw overlevering van de zondag, om dat in stand te houden. Het is maar een simpel voorbeeld, sabbatzondigen. Maar de leer van de Rome zit stampend vol. Die hele jezuïte Je wil niet weten wat er gebeurt. Zijn het zijn uiteindelijk nog leiders van de hele wereld geworden ook. Lieve mensen, Markers 7 vers 10. Want Mozes heeft gezegd... Hé hey, Mozes, komt hij ook nog te sprake? Eer je vader en je moeder... En wie vader of moeder vervloekt, hij zal de dood sterven. Dat is geen kleinigheid. Het is absurd als je je eigen vader en moeder vervloekt. Want uit die vader en moeder ben je voortgekomen. Ze zijn jouw lijn waar je uitgekomen bent. Je spuugt niet in het nest waar je uitgeboren bent. En als ze de waarheid niet hebben gesnapt en jij wel... Wees dan God dankbaar dat je die openbaring hebt gehad en je mag volgen. Maar vervloek niet je ouders. Ze hebben alleen maar... Voor zover ze kijken kunnen, kunnen ze leven. Ze zullen wel eer jou kwalijk behandelen, maar andersom gaan we dat niet doen. Mozes heeft gezegd: Eer je vader en je moeder. Zo krom als ze zijn. Hebben ze brood nodig? Geef ze brood. Hebben ze hulp nodig? Geef ze hulp. Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Mooi luisteren, het is geen kleinigheid, en ik pak maar drie teksten uit de Bijbel. Exodus 20, vers 12: Eer je vader en moeder, opdat je dagen verlengd worden. In het land dat Yahweh je God je geven zal. Dus als je vader en moeder eert. Dan worden je dagen verlengd. Ja maar zo. In het land dat God je geven zal. Amen. Dat willen we toch? Exodus 21. Wie zijn vader of moeder vervloekt. Hij zal zeker de dood gebracht worden. Hoe kan je je geboortekanaal vervloeken? Leviticus 20 vers 9. Wanneer er iemand is die zijn vader of zijn moeder vervloekt, die zal zeker te dood gebracht worden. Zijn vader of zijn moeder heeft hij vervloekt. Zijn bloedschuld is op hem. Het bloed waar je dus uit verwekt bent geworden, dat vervloek je. Begrijp je dan dat je ook jezelf vervloekt? Je bent uit die lijn voortgekomen. Je kan beter je voorgeslacht zegenen dat ze samen zijn gekomen... en uiteindelijk ook jou verwekt hebben... die tot het geloof en tot inzicht van God gekomen is. En uiteindelijk die weg van God kan gaan... bid voor die mensen. He, vertel het ze. Maar gij zegt... oh, Heb je het weer? Nog een keer opnieuw beginnen? Mozes zegt eer je vader en je moeder. Want als je ze vervloekt... dan zal de dood sterven. Maar jullie zeggen... Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt. Hé, hey, dat is korban opa, Emma. het is een offergave. Alles wat, ik je had, wat je van mij had kunnen trekken. Dus ze hebben armoede en honger. En jij hebt 250 euro in je portemonnee zitten. En je laat ze honger lijden. Ze, ja, ja, ik heb van 250 euro. Maar uh, hallo opa, uh, dit is wel voor het offer van de, van de tempel. Hé, hey, hallo, ik ga wel naar de tempel. Hè? Ik ga het daar brengen. Hè? Daar gaat het over. Nee, die had je gelijk moeten delen tot ze eten en drinken en tot ze verder konden leven. Want dat is barmhartigheid en genade. Hij, hij zegt gewoon tegen zijn moeder, ja ik zie dat je honger leidt, maar ja ik heb hier 100 euro. Het is korban hoor, het is een offergave. Alles wat je van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Terwijl hij dat geld had moeten delen. Als je maar snapt waar het om gaat... Je kunt niet zomaar weglopen van je zieke vader en moeder of een zwakke vader en moeder. Nee, je bent verplicht om voor ze te zorgen. Zijn ze je vrienden? Of ze je vrienden zijn gebleven of niet. Ze kunnen afkerig van je zijn omdat je Shabbat ben gaan vieren of dat je gelovig bent geworden. Maar jij zal laten zien dat je een gelovige bent. Lieve mensen, Leviticus 1, vers 2, moet je luisteren. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemand onder u Jaweh een offergave brengen wil, dan zult gij uw offergave brengen van een vee, zowel van het rundvee als het kleinvee. Oh, dus als je God wil offeren, daar heb je een heel kanaal voor aangelegd. Neem een lammetje, een schaapje een koe. Ja, slacht hem op de ritueel eh, aangewezen weg. Laat de priester aan het doen, breng het in de tempel. De priesters eten ervan. En je neemt zelf je delen mee naar huis. Dat heeft God instructies voorgegeven. Dus we moeten gewoon een rundvee en kleinvee slachten. Nou is er geen tempel meer. Hoe vind je dat? Zitten die joden in een moeilijk hoekje? Maar die denken dan tot ze zonder offergaven kunnen leven. Ze zeggen, ja we kunnen geen offers brengen, er is geen tempel. Oh, hebben die gesnapt dat het offer gods het bloed van Yeshua de Messias is? Zonder bloedstorting is er geen vergeving, zegt de Bijbel. Er moet bloed gestort worden. En al die bloed die gestort is door alle jaren vanaf Adam en Eva, heeft uitgezien op het reine bloed van de reine zoon van God. En dan zeggen de mensen: God die wil geen mensenoffers. Maar wist hij dat Yeshua helemaal geen mensenoffer is? Ze hebben hem gedood. Zijn bloed heeft gevloeid. Ze hebben hem niet geofferd voor God. Om te zeggen, nou hij sterft voor ons en zijn bloed vloeit voor ons. Zo is het niet gegaan. Het is dus een, een, een, een commentaar wat deze mensen geven, wat niet kozer is. Want zo zitten het dus gewoon niet in elkaar. Maar een hoop mensen worden er wel door misleid. Dat is raar hè, vind je ook niet? Op een of andere manier schijnt er een verbinding verbroken te zijn... Dat komt op de dag dat ze gaan twijfelen dat Yeshua de Messias is. Weet je, als mensen beleiden dat Yeshua de Messias is, wat er daarvoor gebeurd is? Wat gebeurde er op pinkstroken weer? Heilige Geest werd door God uitgestort. En al die mannen Gods, al die discipelen, ook al die anderen die er omheen stonden, begonnen te beleiden dat Yeshua de Messias was. Want het was Yeshua die de Heilige Geest neerstortte. Het wonderlijk is, toen hij opgevaren is naar de hemel, staat er geschreven, ontving hij de volheid van de geest van God. En die stortte die uit op zijn gelovigen, de discipelen, en die erbij hoorden. Die mensen hebben dat gewoon, want ze zeggen dat hele Tieve Testament, hoppelijkheden mee. En daarmee ja, gooien ze de weg tot behoud. Gooien ze weg. Ze zeggen, dat is allemaal misleiding. Nou moeten ze het zelf gaan doen, en dan ook nog zonder schaapjes om te offeren. Want er is geen tempel. Kunt u de gevolgen bedenken dat het absurd is? En ze worden onderwezen door wat voor mannen? Rabbijnen? Daar heb je ons voor gewaarschuwd. Spreek tot de Esolite en zeg, wanneer iemand onder u jawee een offergave brengen wil, doet een offergave brengen van het vee, rundvee of kleinveel. Dat wil God hebben. Er moet namelijk bloed vloeien. Zo maakt gij het woord Gods krachteloos, omdat ze het andersom gezegd hebben. Door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt en dergelijke dingen doet gij velen. Kent u hem? We hebben dus menselijke inzettingen, dat is met zondag vieren en al die andere dingen die Rome ons leert. Menselijke inzetting, dergelijke dingen doet gij velen. Bedenk daarom, zegt Paulus in Efeze 2 vers 11, dat gij, broeder en zuster, die vroeger heidenen waard naar het vlees, jullie waren onbesneden en zo werd je ook genoemd, werd door de zogenaamde besnijdenis, dat zijn de Israëlieten, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dientijden zonder Christus waard. U was uitgesloten van het burgerrecht Israëls omdat je zonder Christus bent, ben je uitgesloten. Heel de gelovige voorgangers van ons, lieve mensen vanaf Adam, hebben uitgezien naar Messias. Zijn ook in Messias behouden. Ten dien tijde zonder Christus waren uitgesloten van het burgerrecht Israëls. Jullie waren vreemd aan de verbonden der belofte. Jullie waren zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen. Oh ja? ja, door het bloed van de Messias. Het is een bloedverbond wat gemaakt is. Het is een bloedverbond. Verzoening. Feze 2, vers 14. Want Hij, dat is Yeshua, is onze vrede. Die de twee, nou moet je opletten: Die de twee, dat is Israël en de heidenen, één gemaakt heeft. En de tussenmuur die tussen de Israël en de heidenen was... die scheiding maakte, de vijandschap heeft hij weggebroken. Want de Israëlieden hadden niets met die heidenen, Maar ze hadden juist het evangelie aan die heidenen moeten brengen. Maar ze hebben gezegd, wij zijn Israël, wij zijn de uitverkorene gods. En zo gingen ook die Rabijnen lopen met hun hoeden en met hun jassen... en met hun tschitsits van zes meter. Snap je? Hij, Yeshua is onze vrede, die de twee, Israël en de heidenen, één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, dat was vijandschap, weggebroken heeft. Yeshua heeft die weggebroken die muur. Dat had te maken met zijn bloed. Want zowel de Israëliet als de heiden werden door bloed gereinigd en gerechtvaardigd en één volk gemaakt. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft... om in zichzelf vredemakende de twee, Israël en de Heidenen tot een nieuwe mens te scheppen. Nou, als er een tekst is waar veel dwaasheid over verkondigd is... is het over deze tekst. Efeze 2, vers 15. Doordat Yeshua in zijn vlees de wet der geboden... In inzettingen bestaande, buiten werking heeft gesteld. Wat zeggen de christenen en de charismatici? Ah, ja, die wet is echt buiten werking gesteld. Hebben ze gelijk? Ja, het staat er toch? De, geboden, de wet en geboden in inzettingen bestaande. Ja, maar het is een beetje lullig vertaald. Wil je het zien wat er echt staat? We kijken, dat woordje inzetting is 1378. Dat is een woordje, dat staat in de grondtaal dogma. Dus wat heeft hij nou even naar boven toe gehaald? De dogma's, dus de menselijke instellingen. Wat de rabbijnen leren en wat bij ons de catechismus leert, ondanks dat er ook wel goede dingen in staan. Maar menselijke inzettingen, daar gaat het over. Doordat gij de wet der geboden, bestaande door menselijke inzettingen, door mensen ingestelde decreten en verordeningen, Buiten werking gesteld heeft om in zichzelf vredemakende de twee, Israël en de Heidenen tot een nieuwe mens te scheppen. Dus die inzettingen van mensen die moesten overboord gegooid worden. Dan komen we weer terug op Torah. Amen. En dan gaat het om gehoorzaamheid. Amen. Luister naar de Heer en doe wat hij zegt. Daarom vieren we de Sabbat, daarom vieren we de feesten. Daarom willen we niet meer stelen, bedriegen, kwaadspreken en naar de buurvrouw kijken met de verkeerde ogen. Nee, het is een vreugde. Om in de wegen van de Heer te wandelen. Maar het gaat om dogma's. Leerstellingen van mensen. Die moeten overboord. Denk je dat je er veel over kan lezen in de Bijbel? Over dogma's? Misschien heb je het nooit uitgezocht. Maar ik heb er een paar voor je bij elkaar gehaald. Deze twee, Israël en de heidenen, Die moeten tot één lichaam verbonden worden. Weder met God te verzoenen. Door het kruis waaraan hij, Yeshua, de vijandschap gedood heeft. Nou, moet je luisteren. Ik ga een stuk of vijf, zes dingen neerzetten waar je over dogma's gaat nadenken. In Lukas 2 vers 1 staat dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Dat gij het bevel uitging vanwege keizer Augustus. Dat woordje bevel, dat is 1378. Dat is een dogma. Handelingen 16 vers 4, de beslissing door de apostelen genomen. Wat denk je dat het is? Een dogma. Handelingen 17 vers 7, in strijd met de geboden van de keizer. Wat denk je dat het is? Dat is een dogma. Efeze 2 vers 15, de wet der geboden in inzettingen bestaande. Daar hadden we het net over. Welke geboden zijn dat? Dat zijn dogma's. Als de mensen dat onderscheid niet kennen vanwege een slechte vertaling, krijg je allemaal afwijkingen. Mensen die het niet snappen, die zeggen, kijk, zie je, want de hele, die dogma, de hele die wet die is weggedaan, die inzettingen. Colossense 2, vers 14. Door de inzettingen tegen ons getuigden. Waar gaat het over? Over dogma's. Lieve mensen, Yeshua zegt, te vergeefs eren ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Dogma's. Gij verwaarloost het gebod van God en houdt u aan de overlevering van mensen. Hij zeide het gebod, God stelt gij vrij buiten werking om uw overlevering in stand te houden. We doen het allemaal, ook in onze christelijke tijd. Zo maak je het woord van God krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Zullen we hiermee stoppen? Salaam shalom.